Jan van der Putten met het NOS Journaal. In art de Nederlandse ambassadeur ontboden. Turkije heeft het politieoptreden van zaterdag in Rotterdam scherp veroordeeld. Volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken was het optreden tegen onschuldige Turkse burgers buiten proportioneel. Turkije vraagt om juridische stappen vanwege het wangedrag van de politie in Rotterdam. Ook wil de Turkse regering informatie over de toestand van de gewonden. Vicepremier Ascher Asscher vindt dat de uitspraak van de Turkse president Erdogan dat Nederland een nazi-overblijfsel en fascistisch is, van tafel moet. Dat zei hij in het NOS Radio 1 journaal. Asscher zei dat het kabinet excuses wil en dat het buitengewoon vervelend is als die er niet komen. Hij noemde het walgelijk dat wij met onze geschiedenis voor nazi's worden uitgemaakt. Premier Rutte noemde de opmerking van Erdogan gisteren onacceptabel... Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Turkije gewijzigd. Er wordt expliciet verwezen naar de diplomatieke spanningen. Reizigers worden opgeroepen in heel Turkije alert te zijn en samenscholingen en drukke plaatsen te mijden. Werknemers van flessenproducent Owens Illinois in Schiedam staken voor een beter sociaal plan. Bij de Schiedamse vestiging van het Amerikaanse bedrijf werken 230 mensen en de directie wil de fabriek sluiten. Volgens de vakbonden is de directie niet ingegaan op een ultimatum. De bonden willen naast de forse vergoeding in contanten ook een budget voor het begeleiden van werknemers naar ander werk. Bij Owens Illinois was niemand bereikbaar voor commentaar. Bij het Huis voor Klokkenluiders hebben zich sinds de start afgelopen zomer 530 mensen gemeld. 70 van hen zijn echte klokkenluiders en de rest van de meldingen ging over arbeidsconflicten of andere meningsverschillen op het werk. Het Huis voor Klokkenluiders is door de overheid opgericht voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden. Het weer flinke periode met zon, het wordt 11 tot 15 graden. Morgen vooral in het noordwesten en westen meer bewolking dan 13 tot 16 graden. Pas na donderdag wordt het wisselvalliger en minder zacht.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 baby menea Esa señorita sí se mueve bien cuando baila es que la tiene que ver ropa, se se I just want to close to you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 and play every day Een minuut over vier, nogmaals een hele goede middag. En welkom bij het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag... met Jean-Paul als eerste en uh, Make My Love Go. Wat gaan we in uur drie allemaal doen? Nou, Na de volgende plaat gaan we weer schakelen met Job van es, Want die is voor ons aanwezig bij de voetbalwedstrijd SV Zandvoort, de SCW. Een wedstrijd die een half uur later is begonnen dan gepland. Dus met andere woorden rond drie uur begonnen. Uh, dat allemaal in verband met het feit dat de zeeweg is afgesloten. en uh, zij dat we het licht niet wisten. en daardoor in de file kwamen op de Zandvoortse Laan. Goed, naar de volgende plaat gaan we weer schakelen met Joop. Half vijf, uiteraard uh, het dieren van de week. En die luistert naar, naar Mickey. En wellicht rond de klok van kwart voor vijf... maar het kan iets later worden door het voetbal. Het gedicht van de week, en uh, we hebben het allemaal al last van... de lentekriebels, Het gedicht van de week om kwart voor, rond kwart voor vijf. En verder, als we het de hebben... nog een stukje pit report en sportkort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. Dank je wel weer voor die wijze woorden, Albert-Jan. En dat kijken doe je via www.zfv-live.nl. www.zfv-live.nl en kijk live mee in de studio aan de Tolweg Tina met nu Paul Young.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 Dus heel veel Paul Young en comeback in Steve. Ja, we gaan weer voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd overschakelen naar Duitsersveld. SV Sanford tegen SCW. En werk aan de winkel voor SV Sanford. Of gaat het al wat beter, Joop? Nou, de is zetbaar werk aan de winkel, Want SCW is echt aan het ingraven met zijn. Nou, tien, tien en een half liggen ze echt voor dat gat. En soms, daar er speelt eromheen, er is geen aan Twee grote kansen geweest voor Koen Gielsen. Die mist die bal te, twee keer toe. Mooie voorzitter, eentje van uh, Nijtselberg, eentje van Maurice Mol. Maar het, het, het eerste doelpunt, dat laat nog steeds op zich wachten. En dat heeft wat echt nodig. Het zal een bevrijdende doelpunt zijn als het ooit komt. Want denk erom dat als SVW de kans krijgt om die bal achter Rijn in te tikken. Dat gewoon, dan dat gat helemaal op slot gaat. En dat Sanford toch uh, met de gebak. Zit. Zover is het gelukkig, want het is nog steeds 0-0. We stelen in de 59e minuut. Maar de bal, die wordt niet goed gespeeld bij Zandvoort. Wordt steeds weer eruit gehaald. Er, er is weinig beweging voor in. We spelen wel met vier spitsen. En dat, uh, ja, dat is ook gewoon nodig om te proberen om die ene kans, die ene grote kans te krijgen. En dan die bal achter de keeper van SUW te prikken. Goed, um, even kijken. Je kan dit moment niet zien, want er staat veel niet voor mijn neus. Goed, Samford heeft de bal in kunnen gooien. Dus mijn grote vriend, de medezijde, is de broek. Die stond naast mij. Maar goed. <coughs> Samford is een balbezit. Wij uh, even kijken. Ryan lammers, Landers. <coughs> Veel beweging. En een licht mannetje, maar die wordt gauw opzij gezet. Maar hij is wel erg handig met een bal. En ik zit tweede wedstrijd en hij uh, doet het niet echt slecht. Het moet toch ietsje groeien, uiteraard, bij die jongens station Jong. En die kan nog van alles nog wat leren. Plotie Rikkers, diepe bal op Niemans. Nee, de Bruinsenberg probeert die bal te pakken, kan er niet bij komen. En SCW kan gaan uitverdedigen. De doel is over de linkerkant van het Sandburgse veld. En die bal is over de lijn. Sandburg mag gaan gooien. Goed, 66e minuut. We hebben nog 30 minuten om die wedstrijd te kunnen winnen. De Sandburgse 6-0 in de wedstrijd. SV Sandburg tegen SCW. Uit, hè, de 40 beste plaats voor Europa in de Euro Breakdown met Smolny Smulder. En ook deze vind je daarin terug. GFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, de afgelopen twee weken hebben de trainingen plaatsgevonden, Albert-Jan. En uh, eigenlijk moet ik zeggen dat de Red Bull me een klein beetje tegenviel. Nou, we gaan het even een rijtje bij af, bij hoe het allemaal gegaan is de afgelopen twee weken tijdens de testdagen op het circuit van Barcelona. De beelden van een jong lerende Max Verstappen in de garage van Red Bull vertelden het verhaal van de testdagen in Barcelona. De Nederlands toptalent moest wachten, wachten, heel lang wachten. De twee dagen dat Verstappen deze week het circuit op mocht, stond zijn RB13 tijdens de middagsessies uren stil vanwege technische mankementen aan de Renault-motor. Grote problemen? Nee, maar vervelend was het wel. Ik heb er vertrouwen in dat Renault alles op tijd oplost, al dus verstappen. Ik ben niet bezorgd. Hier zijn testdagen voor bedoeld. De prestaties zijn nu oké, okay, maar we moeten ons natuurlijk blijven verbeteren. En hoe zag het er bij Ferrari uit, de 19-jarige coureur herhaalde opnieuw wat hij eigenlijk geen zinnig woord kan zeggen... over de kansen voor dit seizoen. Red Bull eindigde vorig seizoen als tweede in het constructeurskampioenschap... achter het ongenaakbare Mercedes. Maar het heeft er alle schijn van dat het voorbij is gestreefd... door Good Old Ferrari. Het Italiaanse team maakte namelijk indruk in Barcelona... dankzij de nieuwe regels in de Formule 1 heeft Ferrari wat aerodynamica betreft een enorme inhaalslag gemaakt. De SF70H van Sebastian Vettel en Kimmy Räikkönen blinkt dusver uit in betrouwbaarheid. Tijdens de acht testdagen reed het duo gezamenlijk bijna duizend rondjes in de Spaanse zon. Hoewel Räikkönen ook een keer van de baan spinde, dook de Vind gisteren als eerste en enige coureur onder de 1.19. Verstappen noteerde eveneens op softbanden... Uh, met 1,19,4 de snelste Red Bull-tijd. Het was wel exemplarisch te noemen dat Ferrari, Raikkonen in dit geval... daarna even aanzette en toch weer schier eenvoudig onder, daaronder door denderde. Ook Verstappens ploeggenoot Daniel Ricciardo beseft dat Red Bull even pas op de plaats moet maken. Ja, Ferrari is op dit moment de voornaamste uitdaging van Mercedes. Ik denk dat het er bij ons ook in zit... maar we moeten nog wel wat kleine aanpassingen doorvoeren richting Melbourne. Die snelheid komt echt wel goed. Het Grand Prix seizoen begint over twee weken in Australië... dus de regerend wereldkampioen Lewis Hamilton... leek met zijn nieuwe uh, teamgenoot Valerie Bottas... ook geen centje pijn te kennen in de voorbereidingen. Zij reden in hun Mercedes bijna 1100 rondjes... dus de dataverzamelaars bij de topfavoriet waren dik tevreden. Ook Williams, eveneens rijdend met een Mercedes-motor... kende een goede tweede testweek... Nieuweling Lens Stroll, de pas 18-jarige Canadees... van wie veel wordt verwacht, hield zijn auto dit keer wel onder controle. Ook routinier Philippe Massa maakte indruk. Tegen alle positieve signalen in is McLaren... zonder enige twijfel het lachertje van het huidige veld. De roemruchte renstal reist na dramatische testweken... vol twijfels af naar Melbourne. Ook tijdens de afsluitende proefdag in Barcelona... stond veelvoudig wereldkampioen Fernando Alonso twee keer stil. Zijn nieuwe teamgenoot, de Belg Stoffel van Doornen, had ook al te maken met menig technisch ongemak... De vergelijking, McLaren kwam in acht dagen tijd... slechts op 425 rondjes op het Spaanse circuit. Ook qua tijden bleef het steken in de achterhoede. Met name een uitstekende coureur als Alonso... die zijn sporen een ruimschoots heeft verdiend... zal er moedeloos van worden. Niet voor niets noemde de Spanjaard de Honda-motor onbetrouwbaar. In dat kader zijn de motorische problemen... waar Red Bull tegenaan liep, peanuts. De relatie tussen McLaren en Honda staat na de zoveelste ramdag op knappen. En dan moet het race seizoen moet dan nog beginnen eind deze maand in Melbourne. Nou, we kunnen niet wachten. Nee, dat gaat uh, spannend worden. Dankjewel. het Formule 1 nieuws. Je hoort het juist uh, elke zaterdag, en zondagmiddag trouwens... zo rond kwart over vier. Dan houden we je daarvan uh, op de hoogte. Zo dadelijk om half vijf het uh, dier van de week. En natuurlijk gaan we weer zo dadelijk schakelen naar Duitsersveld. Nee. Naar Jofris. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag. SV Zalvoort tegen nee. SCW. Maar er is weer meer muziek. Hier is Katja en Too Shy. naar Duitsersveld het vervolg van de wedstrijd van vandaag met Jo Fris. De wedstrijd SV Sanford tegen SCW. Eerst de gaan van Doe Maar, hier is Bel Helena. Het is dus toch zo ver gekomen Dat jij hier naast me ligt In de schema van de ochtend Kijk ik naar je gezicht Je bent hetzelfde, maar toch hand. dit plaatje. Oké, okay, dan krijg je hem. Jorde, bel Helene en we schakelen weer live over naar uh, Duitsersveld. Want hoe gaat het met de uh, SV Solvoort, uh, op dit moment, Joop? Ja, Rob, het is nog steeds hetzelfde... Uh, het staat nog steeds 0-0. Sandfoort probeert nog alles eraan aan te doen om toch maar die bevrijdende goal te kunnen krijgen. Er zit weer een been tussen. Of net op een heel mooi schot van Koen de Gielse, de keeper. Ja, uh, daar staat die jongen natuurlijk voor. Op dit moment is Sandfoort uh, in aanval via uh, Maries Mol over de rechterkant van het veld. Mol met twee mannen op zich heen. En die raakt dan ook die bal kwijt. Nee, gaat over de zijlijn. Sandfoort mag gaan gooien. Recht voor Mijn uh, Snuffert, zoals dat wel eens op zijn Nederlands heet. Uh, wie gaat dat doen? moet eerst de eerste bal halen. Paul van de Hoort naar de Hoort, naar uh, Mol, Mol. Weer drie man om zich heen. En hij komt eruit. Hoe oh, wordt een mooie beweging? Dan gaat hij, laat hij hem over de achterlijn rollen. En dat is dan uh, gewoon een... Uh, mag de keeper van de SCW die bal een beetje onvriendelijk daar tussen Mol en die verdediger. Maar goed, de keeper van de SCW mag de bal weer in het spel gaan brengen. En die heeft uiteraard met nog een uh, kleine 17 minuten gaan helemaal geen haast. En, en hij toont het ook absoluut. Hij moet daar even opzoeken van de zitten die, die wenkt daarvoor. Dan gaat er niet bal eindelijk een keertje komen. Ja, dan is hij eindelijk weg. Eh... ...in de voeten van Zandvoort. Dat is zo'n dat is. Maar in ieder geval is het nou ...die probeert die bal te pakken te krijgen... ...en die komt heel slim voor zijn man... ...en die speelt als vierde tweede van zijn verdediger over de zijlijn... <coughs> ...een meter van de hoekslag mag Paul van de Oort weer gaan gooien. Van de Oort, weer naar Molle. En terug naar Van de Oort. Die kan die bal niet goed raken... ...en die geeft die bal recht in de voeten van het aanvallen van SCW. En die is die... nu... Stamford toch weer. Vier bal voor Patrick van der Hoort. Die krijgt die bal op zijn hoofd. Is het, uh, even kijken. een Kreuger die ingevallen is. Met die bal dan naar de zijkant kan spelen. De verkeerde bal. <tie> Opnieuw van Zandvoort. En SCW is er weer uit. En zo gaat het eigenlijk de hele, de hele tijd. Zandvoort is goed tot de 16 meter van uh, SCW En dan, dan gaat het gewoon niet meer. Op de een of andere manier lukt het niet. Inzet van Kreuger nu. Weer verkeerd. Bij, weer bij SCW En weer een Zandvoort-benen tussen. Peter van der Oort, die werkt zich echt een zweet voor de ogen. En ook die heeft geen succes. Keeper van de SEW, die bal weer in het spel gaan brengen. inmiddels een hele verre schop En dat gaat, ja, dat gaat net al goed. Tenminste, voor voor niet natuurlijk. Goed. <laughs> Net daar goed. En daar is Lijt, die de Jusse die bal over de zijlijn speelt. Goed, zeg even dat minuten nog steeds 0-0. En ik hoop toch echt dat we nu en in een, een kwartier. het ene doelpuntje lekker gaan vallen. Want ik denk dat dan de winst er binnen is. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. En uh, straks weer van Joop van Nist. Jawel, zo dadelijk krijg je het uh, dier van de week van ons. Maar de is juist van uh, Tina Martin, nee, <laughs> Ricky Martin. Tina Martin is een andere, he. hele andere een hele andere muziek. Dit is Pentakata, Lekker, de sommer in je Ja, eindelijk is hij daar. De bevrijdende, hoop ik, eh, doelpunt van SG Salve. Een aanval, snelle aanval. Die leek hier op niks uit te komen. Berg, die kwam die bal via een hakje bij. Magiel springen, die haalt uit. Het is 1-0 voor Zandvoort in de 76e minuut. Was dat? Nee, 77. Neem ik niet kwaad. Ik me Quiero tenerte siempre en no dejarte sola Esta historia no se acaba. Esta noche tuurden we Dat voelt toch wel even een stukje beter. Op dit moment een uh, 1-0 voorsprong voor SV Zomvoort tegen SCW. Hoor ze juist van jouw En Wil je weten wat de veteranen 1 hebben gedaan? Nou, die hebben vandaag niet gespeeld, maar ze moesten tegen de Germaan. Alleen die hebben geen uh, team uh, samengesteld gekregen. En die hebben ze gewoon weg verloren. En uh, ja, SV Zomvoort heeft daarmee bepaald dat ze met 4-0 hebben gewonnen. Waarom nou weer 4-0, hè? Ja, dan maak er maar wat van. Ja, maak er maar ja, wat, wat van. van. Zo is het. Het dier van de week nu. Luister naar de naam Mickey en hij stelt zichzelf even aan u voor. Hallo, ik ben Mickey. Een mooie gecasteerde kater van ruim 13 jaar. Ik ben in het dierenthuis terechtgekomen omdat mijn baasje ging verhuizen naar een flat. En ik kon toen helaas niet meer mee naar buiten toe. Ik ben dus op zoek naar een nieuw thuis waar ik naar buiten kan. Als ik eenmaal gewend ben, vind ik het ook fijn om te knuffelen. Ik ben kinderen vanaf 10 jaar gewend. Jongere kinderen moet ik eerst even kennis mee maken. En honden kwamen altijd bij ons op visite. En dat vind ik prima, zolang ze me maar met rust laten. Ik heb helaas last van mijn blaas en krijg hier speciale voeding voor. Dit zal ik de rest van mijn leven moeten krijgen. Wie geeft mij een fijn thuis? En in ieder geval met een tuintje erbij. Want dan kan ik lekker naar buiten. En waar ik lekker oud kan gaan worden. En waar verblijft Mickey? Mickey verblijft momenteel in het Dierenhuis Kenneneland. Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571388 Maar kijk ook even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl Want ook Mickey verdient een thuis En er zitten heel veel leuke dieren te wachten In het Dierenhuis Op een nieuw baasje Dus gewoon een keer langsgaan In nieuw noords Keesomstraat nummer 5 Ja, we schakelen even over naar het voetbal Joop, want jij hebt weer een doelpunt Ja, geklungel achterin bij Sanford Echt geklungel En er staat 1-1, 81 minuten. Sanford, SV1-1 We gaan weer naar Joop, ik hoop met goed nieuws Joop. Ja, een minuut na de gelijkmaker komt Stanford de voorsprong. Het bal van Maurice Mol vanaf de zijlijn de rechterkant. Het was misschien wel bedoeld als zijnde een voorzet. Hij dwarwde over de keeper heen, in de verre hoek. Zandvoert leidt met 2-1. In de studio aan de Torweg, Tina deden we even lekker mee met deze van Survivor. Je hoorde de burning hearts. Blijft heerlijke muziek, hè? Staat dadelijk om kwart voor vijf. Het gedicht van de dag. Lente like yeah, like that. En lighten up gaan weer naar Duitsersveld. Want het zit er bijna op voor vandaag. En uh, staat SVS nog steeds voor je op? Ja, zeker. We staat er steeds 2-1. En we spelen nu in 88 minuut. Dus is nog niet afgelopen. Er zal ook wel wat bijgeteld worden voor een paar blessures die er geweest zijn. Maar voorlopig staat Soms nog aan de goede kant van de score. En eh, zojuist heeft eh, Laurens ten Heuvel eh, Maurice Mol gewisseld voor een eh, middenvelder. Dus het accent gaat wat meer naar achteren toe. En dat blijft ook wel aan het spel. Want er zijn wat kansjes geweest voor eh, SW na die 2-1. En zo zover is het nog niet. Maar eh, wel kansjes. Dus je moet toch gaan oppassen in die laatste paar minuten verkeerd gaat. Want Emuiden staat met 3-0 voor tegen Blauw-Wit, bijvoorbeeld. Dat is voor Zomfurt gunstig voor de derde periode. Want Blauw-Wit staat in die derde periode op de eerste plaats... en Zandvoort op de tweede plaats. En bijvoorbeeld, Kagia heeft gelijk gespeeld tegen VVC. Dat is ook interessant. Alleen niet meer voor Zandvoort voor het beste kampioenschap. Dat is uitbod van SCW. En dat is uitbouw... links, langs de paal. Echt links... Dat scheelde ontzettend weinig want er was die 2-2 geweest. En dan moet je er maar zien uh, weer voor te komen in die oh, laatste paar minuten. Ik weet, ik ben niet bij de wedstrijd zelf geweest, maar SCW tegen wordt dus in reizen houdt. En Houten, werd in die oh, laatste minuut uh, uh, 3-2 gescoord door de thuisplug. En uh, Samford met uh, gebakken peren. En dat vreekt uh, dat, uh, zich nu nog steeds. Uh, goed, uh, René hier met Saars, brengt de bal in het spel. Heel ver naar voren toe. Berg kan er niet bij komen. Publieert het wel, maar kan er niet bij komen. Is gewoon iets te klein tegenopzicht van zijn uh, directe tegenstander, de verdediger. En die bal gaat omhoog daar. Maar een beetje buiten uh, ballet. Het ja. ja. Behoorlijk ballet zelfs. En SW is weer weg. Nee. Kom naar Giels. Ik kan die bal afpakken. Goeie paaslaan naar, naar de Berg. Berg, ik kan, kan met mensen daaruit langs over. Hij heeft het in ieder geval nog. Hij de 16 meter. ga gaat draaien, kenderen, wenden keren. Ja. <togst> en keren. En daar. Oeh. Daar hebben we Ryan Lammers, die kan niet uithalen, maar hij wel de bal. Aan de andere kant van het veld, bij de hoekvlag. Probeert de man te passeren en dat lukt hem niet. Dan krijgt een vrije schot bij, wordt neergelegd. En zo'n voort, mag die vrije schot gaan nemen. Uh, het is uh, een metertje of vijf, zes van de achterlijn. Uh, en wie gaat het doen? Daar nou, is een bergmeelster ervoor. Berg, die over het algemeen dat soort ballen neemt met rest vanaf die linkerkant. Er melden zich niet veel Sondvoort, er staan er vijf nog, al zes nog achterin. Dus de, er zijn maar vier voor voorin en die e is rechtstreeks in de handen van de keeper van ECW. Die maakt tempo nu, verre bal. Heel verre bal. En Sondvoort die kan, lu, Luiten bijna de mist in, uh, kan het nog controleren. En speelt nu uh, Patrick Koper aan de linkerkant van het veld. Uh, gaat de rust maken, nog steeds Koper. Uh, die uh, helaas nu niet meer die bal in balbezit is, maar toch weer terug bij Sondvoort. Luiten, neem je tijd. Neem je tijd jongen, speel terug op Midsaars. Midsaars die wordt een beetje gedwongen om boven te snel te gaan spelen. Dan gaat hij naar de andere kant toe. Nou, ik noem naar Gielsen. Ik kan er niet bij komen Michielsen. Het is als je weet dat u die bal heeft. En nu op de helft van toch gaat komen. Komt een hele diepe bal. Op de spits. En dat is, uh, in Midsaars kan gewoon voor die spits al grijpen om die bal te pakken. En heeft een klein vast. En neemt het altijd om die bal in te gaan nemen. Ondertussen staat de klok op de minuten. Maar er zal toch wel gauw een minuut of twee, drie bijgeteld moeten worden denk ik. De kopbal van de verdediger van SUW brengt uh, toch weer Zandvoort in balbezit via Michiels die heeft ontzettend hard gewerkt, een beetje ongelukkig met zijn afwaken En uh, wel, wel dat ene doelpunt wat zo bevrijdend was voor Zandvoort. En daar wordt uh, uh, Dylan Kreuger gepakt uh, op de middenlijn en uh, mag Zandvoort de vrije schop nemen. ...die genomen wordt zo te zien door uh, Patrick Koper. neemt altijd, natuurlijk legt die bal even neer... ...en dus er liggen wel geen kuiltjes in het veld, want het is allemaal keurig natuurlijk. Maar er lag toch een kuiltje dus een bal moest 10 centimeter naar links... ...en 10 centimeter naar rechts. Dat is hij eigenlijk genomen, naar Patrick Koper. Peter van der Oort moet ik zeggen. die, die gaat naar Nijmegen aanspelen. spelen. Die vanuit van zijn man is ja, de bal was. Ja, een prachtige motie Het was een schitterende paas van uh, uh, Peter uh, van der Oort op Nijmegen. Die maakt zich helemaal los. Gelach. De bal uh, breed. Op. ik kon niet zien wie het was ik denk Dylan Kruijgen, invallen Kruijgen. Die, die, die laat die bal niet, uh, die, laat zich niet uh, verder uitbrengen en schiet die bal hard in de touwen, Zandvoort leidt uh, in de uh, tweede minuut van de verlenging Ze was van de extra tijd met 3-1 en dit is uh, ja, dit zal toch het einde van de wedstrijd zijn Zandvoort gaat hier gewoon winnen ik mag aan tenminste aannemen dat het niet maand langer door speelt dat het nog 3-3 gaat worden er zal er eerst nog 3-2 moeten worden dat, dat, uh, ik hoor al net te zeggen. Het Barcelonaatje. Nee, dat is natuurlijk niet. Dat, is, dat is, zou ook te ver zijn, natuurlijk. Goed, uh, in ieder geval is het de uh, SMW dat hij afgetrapt heeft. En nog steeds in balbezit is. Een perl al wel achterin uh, die bal rond. En die gaan nu proberen toch om voor, naar voren toe te gaan. En dat is het verhaal van de Oort. Van de Oort die uh, daar even kijken. Wie kan die daar spelen, kan het niet zien hier vandaan. In ieder geval is het Justin de die die bal uh, kan controleren. En rustig. Aan die bal in de voet naar de andere kant speelt. Paul van der Hoort. op de rechtervleugel. Ik, ik kijkt en ziet daar Berg staan. Berg wordt aangespeeld, natuurlijk. En berg kan, kan niet in balbezit komen. Wordt Er eigenlijk een, een overtreding gemaakt. En dat is het einde van de wedstrijd. Zandvoort wint met 3-1. Volkomen terecht. Hij heeft een, in ieder geval een heel slechte eerste helft gespeeld. Het maakt alles goed. De dame in het laatste gedeelte van die tweede helft. En hier drie punten voor Zandvoort. En dat is belangrijk voor de uh, derde periode. Lekker, Joop. Helemaal goed. Ja. Dus. Oké, okay, dankjewel en een hele fijne zaterdagavond. En bedankt weer hè, voor je verslag. Ja, eerst de lijst en tot de volgende keer weer. Oké, okay, tot de volgende keer. Jot 3-1 hebben we vandaag gewonnen. Je denkt, van nou, die voetbalwedstrijd is wel heel lang doorgegaan. Hè? Dat we zelfs uh, na het gedicht van uh, Atlas, na het tijd van het uh, gedicht van de dag, nog met de voetbalwedstrijd bezig waren. Nou, we waren rond drie uur vandaag uh, begonnen vanwege natuurlijk uh, de werkzaamheden op de zeeweg en inderdaad de zeeweg die afgesloten is. Maar hier, hier is hij dan, het gedicht van de dag. Staat helemaal in het teken van de lente, wat het gaat eraan komen. Hier is Lente Kribos. De zon is deze morgen nog zwak. De zand voort ontwaakt. De eerste meeuw fluit. Heeft net haar nest gemaakt. Het is half acht in de morgen. Zoals het gisteren ook was. Ik zit weer met mijn krantje en in mijn jas op het dakterras. De hemel breekt open. De warmte overspoelt me. Ik schud alles van me af. De sfeer wordt bepaald door de ochtendzon. Het is een tijd geleden dat dit kon. De lente is mijn zomer. Mijmeren in de vroege ochtenddauw kon kon vandaag maar eeuwig duren, want de lente, de lente ruikt naar jou. De hemel breekt pas echt open. De warmte, de warmte overspoelt me. Ik schud alles van me af. De sfeer in Zandvoort wordt bepaald door de ochtendzon. Het is een tijd geleden dat dit kon. Ik mis je in de winter en in de herfst dan ruikt het oud. In de zomer ruikt het muffig. Maar de lente... De lente ruikt vertrouwd. De hemel breekt open. De warmte overspoelt me. Ik schud alles van me af. De sfeer, de sfeer in Zandvoort wordt bepaald door de ochtendzon. Het is een tijd geleden dat dit kon. De lente, de lente is voor mij als de zomer. Het mooiste seizoen voor mij. Als ware dromen. En dan krijg je gewoon weer zin in de lente, Albert-Jan. Oh. Ja. En dan net dat zonnetje op je bol op dit moment. Ja, geweldig. Het gedicht de lente kriebels, je hoor bij CFM. Ja, het is altijd lente, hè.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 Zij lacht naar.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 Ik ken hem nog, uh, albert al nee, nou, maar vroeger... Nou, maar. sneden, sloof, verstandig eten appel. Ja. Nou, die Peter de Kouder heeft geen appel door zijn straat gekregen... want die wilde snel naar de tante's assistenten. Jor, het is altijd lente naar het gedicht. Lente kriebels, jawel. Nou, we zitten voor ons alweer op. Ja, het was een, uh, het was een overvolle uh, uh, uh, uitzending deze keer. Ja, zeker. Met de verkeersinformatie en uh, noem maar op de evenementenagenda... sport, wat, wat een half uur later was begonnen het voetbal... Dus uh, nee, we, we zijn er doorheen gevlogen. Zo is het. Uh, en morgen mogen we het weer doen, hè? Klopt. Vandaag geen uh, Fred Heij, want hij is er niet. Hij is er niet. Waar uh, is hij dan? Hij heeft een weekendje <laughs> vrij. Hij heeft een weekendje, heeft een vrij. weekendje okay. vrij. Maar dus, wel uh, non-stop muziek zo dadelijk met uh, Entertainment for You. Wij zijn er uh, zeker weer. En uh, morgen, tussen, in ieder geval morgenochtend van 10 tot 12. ZFM Jazz, ook live vanuit het Mediapark aan het Olweg 10A. En smiddags van 2 tot 5 zijn wij er weer. Uiteraard met de eredivisie voetbal en nog veel en veel meer. Wij zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Dag. Doei doei.